En man krijgt de onderscheiding voor zijn uh, onheldhaftig, beleidvol en moedig optreden tijdens een uitzending in Afghanistan. Het weer dan. Het uh, vriest nog 1 tot 3 graden. Maar in de loop van de ochtend loopt de temperatuur op tot 1 tot 3 graden boven nul. Het blijft overwegend droog en bewolkt. En vanaf morgen is het minder koud. Dit was het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 Me down. and if my love was just a surface, you'd be a clown.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 BE-rijbewijs? Een normaal be rijbewijs is voldoende. Uh, want er mogen niet meer me mensen in dan, uh, dan acht passagiers en, en plus de chauffeur is negen. Ben, dus dat is wel, maar je moet je wel realiseren, het is een groter formaat dan een, uh, dan een klein Fiatje of zo. Het is uh, een behoorlijke auto. Dus je moet daar niet uh, denken van zijn. niet bang voor zijn. Je moet, dat moet je wel, en natuurlijk doen we wel wat aan de introductie. Maar als je daar bang voor bent, dan moet je, je niet aan beginnen. Dat moet je dan niet doen. En je ik moet ik heb een proef niet moeten maken.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 en de VIP, very ja. important person. En in deze tijd dacht ik onmiddellijk, oh dat is natuurlijk sint. Maar toen dus zat Jan nee te schudden. <laughs> nee. En hij is wel very important, maar nee. het is niet sint. Nee, de, de, de, de VIP is, uh, staat voor vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Oh.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 En dat is echt voor materialen, voor, voor dingen? Ja, maar wij we zitten meer op diensten. We zitten op diensten. Materialen is niet zozeer een, dat het niet kan, maar dat is er al. Het is een onderdeel. Diensten, ja. um, wat je graag doet, kun je voor ja. een ander aanbieden. En ook eens vragen, dat je zegt van, hé, hey, wie kan mij helpen met? Nou, daar uh, gaat het dan om. Zitten jullie er ook tussen, als er bijvoorbeeld mensen zijn die alleen maar vragen... en nooit iets bieden, zit daar nog iets? We moeten er nog ervaring mee op doen. Dus, maar gaan maar als, we gaan er zeker op letten als, dat er, als er alleen maar vragen zijn... en waar dan niks tegenover staat. Er moet een zekere moment... zeker gelijk, waar een zekere balans. Mee, we moeten zeker balans. Maar het is niet zo dat als je een keer wat vraagt... dat nee. dan ook meteen weer wat moet bieden. Nee, nee, nee, dat, dat, is, nee. dat is ook niet de bedoeling. En wanneer Omdat gaat je... deze plusplein van start? We gaan, een, zo, we gaan beginnen met de, de, de, de echte uitrol in januari. Is dat, is dat de bedoeling? Uh, er komt nog wat aankondigingen op de nieuwe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 Die blijven er gewoon. De, die, die blijven de... gewoon doorlopen. Ja. En nou, dat staat ook keurig op onze website. Dat staat ook wel in, in de brochure die we hebben uitgegeven. Dus dat loopt allemaal? Dat ja. loopt allemaal.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 Die, die losstaan van het dorp, gewoon kunstuitingen, dan wel ook in de nieuwe tijd door digitalisering van een, een, een centrum in dat museum die digitaal uh, gaat proberen kunsten in de markt te zetten. Hoe dat er precies allemaal uit gaat zien is voor mij ook nog onduidelijk, maar het heeft gewoon een heel eigen karakter.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 Daarmee als enige eis dat hij daar anoniem in had willen... Nee. Gaan.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 Ja. Er wordt een laagbouw neergezet zodat de omliggende woningen nog een uitzicht over het gebouw zullen ja. blijven houden. Er komen geen etages op nee, er in de milieuvisie. Nee, nee, zoals het er nu ligt, komen er geen etages op en dat is ook Je gedaan. zou bijna zeggen voor de financiering van het geheel is dat bijna nodig, maar in dit geval niet. Nee, kijk, luister de financiering.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 En um, we denken dat we op deze manier ook kunnen doorpakken. En we willen wel graag doorpakken. Want een volgende hobbel is dat de meneer ook niet 35 is. Maar 36. Zullen we het hierbij laten eventjes? Want we kunnen speculeren over wat er allemaal kan gebeuren en zou gebeuren. De hobbels zijn duidelijk.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 Oké, okay, andersom. En staat voor? Uh, we hebben een werk, het is een werknaam vooralsnog. Ja. Oh, oké. In ieder geval Zandvoorts Museum. High Definition museum, <laughs> museum, Zandvoort. Museum, Zandvoort. museum Zandvoort. Maar goed, er komt okay. nog een andere naam. Nou, dat is niet helemaal. We gaan hier waarschijnlijk wel op door. Maar het, het, uh, het is begonnen als werknaam omdat er inderdaad meer digitalisering in, in de presentatie van kunst gaat plaatsvinden. En daarmee werd ergens high definition gedefinieerd. Dat uh, klinkt spannend.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 Van geschrokken zijn, laat ik het zo zeggen. Dus... Nou, goed. We horen het. Ja. We gaan het horen zodra er wat concreter is. Oké, okay. wij gaan door. Lionel Richie, hello. sometimes see you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 In Zandvoort. In zandvoort. Ja, in het hotel in de school... Want Daar werden toen appartementen uh, in, de, in, in het Pellershotel. van Pellers, ja, ja, Daar heb palace. ik eerst het eerste appartementje gekocht. Dus ja. Ja. Uh, school heb ik gedaan, het Kennemeliseum in Overveen. Dus, uh, ja. Het ja. grappige is dat het nog steeds Pellers is voor ons ja, Zandvoort. Je, als is Zandvoort is het, dus heet het gewoon nog steeds palace, ja. Ja. ja. Heet het dan andersom? Ja, ik weet niet. Het heeft, die <laughs> naam heeft het niet meer waarschijnlijk. Ja, er zit een hotel in en er zit appartementen appartement in. Wij noemen het echt Pellers. En het grappige is dat mijn huidige partner Yvonne, haar vader... Frans Veerman is uh, uh, general manager geweest, ook in hetzelfde Palace Hotel. Dus uh, daar kennen de families elkaar ook weer van. Dus we hebben ook nog weer verbindingen met, met elkaar vroeger. Nou, ja, dus uh, erg leuk. Zandvoortse genoeg, zou ik ja. zeggen. Maar jij bent in Harlem naar school gegaan? Dan? Uh, over Venus. Oké, kennen de meeste Zandvoortse. En daarna? Uh, hotelschool. Want uh, ja, ik uh, de, in Den Haag, Scheveningen. Ja. Ja. Dus uh, de horeca riep, zo maar te zeggen. Ja. Mijn vader was eigenlijk, uh, was eigenlijk Accountant in de horeca en uh, ik ging de horeca en mijn broer werd accountant, dus ja, de appel is niet ver van de boom gevallen, zeg maar. Ja. Okay. maar jij bent geen accountant geworden, nee, nee maar ik bedoel. ben wel financieel-economisch afgestudeerd aan de hotelschool, dus uh, cijfermatig uh, okay. heb ik ook mijn best maar gedaan. Maar exploitatie is uh, datgene waar je mee bezighoudt van nou horeca-gelegenheden. Ja, als we het hebben over de huidige zaak waar we ons mee bezighouden ja. in de Halterstraat, dit is mijn vijfde eigen zaak. Uh, ja. Ik ben uh, na de hotelschool uh, 35 jaar onderweg, zeg maar in het uh, zakelijk leven, maar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 man binnen op zondagmiddag, ja, dat is gewoon niet meer. Dus, eh, lastig, lastig lastig te exporteren. Je moet echt eh, enorm dat ondernemen. Het heeft toch met de locatie te maken? Nou, onder andere, ja. ja. Tenminste, de situatie op de locatie op dit moment. Op dit moment. Nou, Vroeger was het ook een pleintment, zoals je zei, daar gebeurde veel. Er ja, gebeurde wat. En uh, ja, nogmaals, uh, ja, uh, er is natuurlijk getracht met het podium, et cetera, om iets neer te zetten. En het gedachtegoed was dat daar ook regelmatig festiviteit op zouden plaatsvinden. Alleen het podium is dermate gekomen Geconstrueerd, geconstrueerd dat daar helemaal niet eens een, eigenlijk een goed, goed podium uh, festijn kan plaatsvinden. Ja. En dus uh, het is allemaal wel een beetje lastig, zeg maar. Ja. Uh, Bart, uh, nog even terug. J Jij praat zo overheen, zoveel jaren uh, Zeeland. Wat heb je daar gedaan? Ik wist 4,5 jaar een bungalowpark opgezet. Uh, dat kwam, moest letterlijk en figuurlijk uit de Zeeuwse klei verrijzen. Uh, oh, okay. Dus een exploitatie opzetten met 160 luxe vakantiewoningen. Uh, maar ook de bouwbegeleid. bouwbegeleid uh, etcetera. Dus uh, het riool moest als er nog in de daak op de huisjes en dat soort zaken, inrichtingen... en vervolgens de hele exploitatie van de grondlikken. Ik ben daar 4,5 jaar directeur van geweest. En toen ben ik weer een eigen hotel begonnen. Ik heb 7,5 jaar Hotel Kamperduin gehad in Kamperland. Ja. Dus uh, een drie sterren hotel, net als Hotel Tritan was hier in Zandvoort... met 25 kamers en 140 zitplaatsen in het restaurant. Ja, dus, uh, ja. ja dat is dus het wisselen van een projectmanager... het opzetten van zo'n bungalowpark... naar het exploiteren van een geleid. Ja, precies. Dat zijn nogal stappen... Ja.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 Het mooiste compliment, Contact dat is leuk. Mensen. Contact met mensen. En, en, ja, en, en dat dan in die gastvrijheidsindustrie, om ja. zo maar te zeggen. Ja, ja, want dat is een... ja, maar je zou toch bijna zeggen: dat is natuurlijk een, een, een noodzakelijk iets hè, in, in het restaurant. Maar het gebeurt niet. Ja, overal. dat, nee, dat verloedt het wel een beetje met alle respect. Hè. Dat, is, dat is jammer. Maar ik ja. denk dat er toch een bepaalde behoefte ligt. En je ziet het ook nu terugkomen: dat mensen dat fijn vinden. Het wordt in dat artikel in het Haamsdag wordt ook benadrukt. Goh, wat, wat heerlijk. Een stukje ouderwetse woordenkaart. Wie gebruikt nog het woord uiteindelijk?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 We'll <laughs> Dat is ook wat je in gedachten hebt voor jezelf. Nou ja, absoluut. Um, als we een brug moeten slaan naar de vorige uh, begenadigde spreker uh, Frits. Zijn huidige partner ja. Wieke uh, Heijerman. Hebben uh, we het dan over. Is daar geboren en getogen voor een deel. Um, toen was het al een gastvrijheidskamer, een ja. uh, ja. restaurant, een zo je wilt. Daarboven waren ook hotelkamers in die tijd. Er werden kamers verhuurd. Ja. Dus Wieke heeft op alle kamers geslapen in het hele pand. Want die moest wijken voor de gasten uh, toen ter tijd. Ja. Huh? Maar goed, we kennen ook de naam Schelfis. We kennen de naam Heijerman.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 Dank je ja, dat je ons succes. hebt willen laten zien wie jij bent. Wat je gedaan hebt zo. Erg en wat leuk je om voorstaat. hier te komen, dank je wel. Okay. Dank je wel, Bart. Dankjewel. Einde eerste uur, Henny. Ja, dat zit en, erop. Ja, wij gaan eruit met uh, Joe Nieuws. Cocker. Up where we belong.